Vanavond en vannacht is het helder, overal matige vorst. Vanaf morgen een paar zonnige dagen en droog overdag vriest het licht. In de nachten vriest het matig. Eerst naar Nijmegen. In vier supermarkten in Uppergen en Millingen aan de Rijn. Bij Nijmegen moeten alle klanten die alcohol willen kopen zich identificeren. Dat gebeurt bij de kassa met een zogenaamde ID-swiper. Apparaatje waar je, je ID-kaart doorheen haalt. Als het blijkt dat de koper te jong is, dan blokkeert de kassa. Dan kun je geen drank kopen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 durven niet altijd om een identiteitsbewijs te vragen. En als ze het vragen, dan wordt het niet altijd even goed gecontroleerd. Dus hebben we gezegd, van laat nu de kassa eens beslissen of iemand 16 jaar of ouder is. Ik spreek net uh, nee. he, een van de jongeren hier onder de 16, die er net was, en die zegt... Ja, ik vind het wel een goed idee. Maar aan de andere kant, het is ook hoe meer je dingen gaat verbieden voor jongeren... des te sneller ze het juist willen uitproberen. En ook...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 heeft uw legitimatie bij. Je ziet toch wel dat hij 16 is? Ja, maar tegenwoordig gaan we dat bij iedereen vragen. Dat vind je geen probleem? Nee, in principe niet. Ik vind het alleen maar goed. 29. Nou, gefeliciteerd. We maken hem nog niet open, hè? Ik vind uh, op maandagochtend vind ik het nog een beetje te ver gaan... om een uh, fles safari open te maken. Laat hem hier smaken. Dank je. Arno Leblanc was dat vanuit de supermarkt. Het clubgebouw van de Hells Angels in Amsterdam wordt op dit moment gesloopt. De motorclub heeft het gebouw vanochtend overgedragen aan de gemeente. Edwin van den Berg is op de Wenkenbachweg in Amsterdam. Vanochtend om tien uur uh, was die kraan hier al aanwezig... maar toen moesten eerst wat uh, ambtenaren van de gemeente Amsterdam... Zeg maar, wat normaal gebeurt als iedereen zijn huis verkoopt...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 Sechal zit vast in Scheveningen en wordt door het tribunaal verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. In 2003 meldde hij zich bij het tribunaal en zijn proces begon in 2006 en is nog altijd niet afgerond. Volgens Sechal is dat de schuld van het tribunaal. Hij eist daarvoor een schadevergoeding waarin ook zijn proceskosten zijn meegenomen. Die moet hij van het tribunaal zelf betalen. In Noordlaren is uh, de ijsbaan net in gebruik genomen. Rinkkamer is bij ijsvereniging De Hondsrug in Noordlaren. Rink, hallo. Oh ja, het is 530, ja. ja, goedemiddag. Is, goedemiddag, stel je de ook op het de ijs. Althans, de mensen die zo meteen... Ja, nee, ik sta, uh, ik sta niet op de baan. Maar ik zit op het bankje. Een dubbele bank eigenlijk. Waarop uh, de schoolkinderen nu ook hebben plaatsgenomen. Heb jij daar een beetje zin in? Ja, heel erg. Uh, duurt het lang het wachten voordat je überhaupt kon schaatsen? Nou, ik hou wel heel erg van schaatsen, maar ik, en ik, hou, en ik hoopte er ook al iedere dag van. En dan is het nu eindelijk deze nacht zover geweest en daar ben ik dus heel erg blij mee. Nou, Goed, warm ingepakt, want het is koud. Jan Gis Veldman van de uh, ijsvereniging. Um, hoe lang ben je bezig geweest met deze ijsbaan? Eén nacht. Gisteravond om 8 uur begonnen, de sneeuw er sneeuwde nog hardig. En er is het tank water erop gespoten met de, uh, met de sneeuw, gemengd. Nou ja, toen zijn we er heel doorgegaan Met een pauze van uh, half twee tot uh, half vier. En nu ligt er een uh, mooie vroeg volgens mij. Ik zie een paar wat oudere mensen schaatsen. Yeah. Mag iedereen al op? Nou, van Noord-Laden natuurlijk wel. Die zijn over... En Oo, daar. I ja. Wachten we nog heel even op de verbinding? En, en ja. ja? Ja. hij doet het weer. Was de Rink. verbinding weg? Is ja, die de nu verbinding was heel even weg, Rink. Nou, oké, okay, gelukkig. Nou, ik weet niet precies wat je. Dat okay. heb je meegekregen? Volgens mij de voorbereidingen. Want ik wilde nog iets vragen over uh, de marathon natuurlijk. Hè? Want daar zijn jullie voor in de race. Is het niet ontzettend vervelend dat die mannen op de Zee zitten en niet terugkomen? Nou, dat is heel vervelend. Maar ja, dat, dat weet je met natuur. Ja, ik denk dat we het daar maar bij moeten laten, want uh, dat gaat, uh, gaat niet helemaal goed met de verbinding met, uh, met Noord-Laren. Feit is dat uh, de ijsbaan daar uh, klaar is, in gebruik is genomen. Dat de kinderen van alle klassen uit Noordlaren en omgeving daar vanmiddag lekker kunnen gaan schaatsen. En uh, Rienkamer doet later vandaag tussen half vijf en half zeven vast nog verslag van hoe het daar is gegaan. In de Gelderse gemeente Oldenbroek zijn vorige week vijf dode ponies gevonden. Een wandelaar die de ponies in een sloot had ontdekt lichtte de gemeente in. Die droeg de zaak over aan de voedsel- en wareautoriteit die het publiek om hulp heeft gevraagd in die zaak. De ponies zijn volgens deskundigen geen natuurlijke dood gestorven. De chips waren uit hun oren verwijderd, zodat niet gezegd kan worden waar de ponies vandaan komen.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 9 over 1, Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. In vier supermarkten in de omgeving van Nijmegen... moet iedereen die alcohol wil kopen zijn ID-kaart of paspoort laten scannen. De gemeente Amsterdam is meteen begonnen met de sloop van het Hells Angels terrein... waar de motoclub heen gaat. Dat is nog niet bekend. En in Noordlaren is de hele nacht water op de ijsbaan gesproeid. En inmiddels kan daar volop geschaatst worden. Dan hebben we verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag, Dorot. In het midden en het zuidoosten van het land is het plaatselijk glad door sneeuw of sneeuwresten. Een spoedreparatie op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Randweg Dordrecht en de Drechtunnel staat daardoor 2 kilometer. De Drechtunnel, de rechterbuis, is dicht. Dankjewel, Jolanda. Dat was het uitgebreide NOS-journaal van 1 uur vanmiddag. Het vervolg van lunch zometeen hier op Radio 1.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vanaf vandaag gaan we op dit tijdstip iets anders doen. Tot half twee praten we over werken in Nederland... en hoe het lopende nieuws uh, mensen in hun werk raakt. En we noemen dat de werklunch. Straks heb ik bijvoorbeeld een werklunch met theaterproducent Rik Engelkes... Hij praat vandaag met collega-producenten over de uitdagingen waarvoor zij staan. Want zoals bekend is het sappelen in de culturele sector. Er is ook een nieuwe serie op de plek van het radiodagboek, De Werkweek. En daarin schrijven Robert Vuijsje, waarvan deze week een nieuw boek verschijnt. En ik, het is altijd leuk om over jezelf of over je werk te vertellen. Maar als dat wekenlang, dag in dag uit, van het moment dat ik opsta tot ik, nou, tot ik ga slapen... dat ik alleen maar met mijzelf bezig ben, dat is niet...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 Maar eerst aandacht voor nieuws op werkgebied. En we gaan het hebben over de postbodes. Die gaan natuurlijk dagelijks langs alle deuren. En volgens PostNL zouden ze daar best wat meer bij kunnen gebruiken... dan alleen een grote tas met brieven. Een EHBO-cursus wel te verstaan. Vandaag gaat de eerste groep postbezorgers ermee aan de slag. Aan de telefoon is Pieter van Herwijnen. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent postbode in de buurt van Dordrecht. En u krijgt vandaag dus een EHBO-cursus. Uh, u zit daar middenin. Wat hebt u tot nu toe geleerd? Ik zit daar middenin, ja... Wat zeg je dan uh, als eerste vanmorgen geleerd? Nou, uh, als eerste uh, de kennismaking met de instructeur, die dat helemaal keurig heeft verzorgd. En dan uh, krijg je: uh, ja, nee, uh, wat ga je doen, uh, de eerste hulpverlening aan iemand? Nou, als jij iemand uh, vindt op straat. En je spreekt hem aan en je vraagt van is er aan de hand en je verzorgt een wond en je belt 1 en 2 of dergelijke. Ja, dan, ja, dan heb je natuurlijk al de eerste beginselen van de JBO. En dan verleed je ook dat er al de eerste hulp. Ja, maar u, u verzorgt ook gewoon een wond als het erop aankomt? Ja. Geen probleem. Nee, geen probleem. Nee, en, en monten, er... mond, mond, uh, mond mond mond Mottebondbeaderingen mond, mond met een reanimatie. En uh, dat is een, wel een volgende fase die ze, die ze er gaan doen. Ja, dat kan nu niet vandaag uh, gedaan worden. Maar dat willen ze wel uh, destijds dan een keer helemaal uit gaan breiden. Dat er nog een extra cursus verbonden gaat worden. Ja. Ik heb zelf uh, wel het complete diploma, ja. Dat ik ook mond-en-mond mond maandering kan doen. En ID, zoals ze dat noemen. Ah Kijk, u hebt u hebt al even wat, uh, zelf wat werkzaamheden verricht op dat punt. Uh, ik zei... heb op dat punt zelf uh, nog iets meer uh, gedaan, ja? ja. Vandaar dat ik ook, uh, ja, ook uh, daarin uh, iets meer kan handelen als uh, ja, ja. iemand. Dat is wel een hele goede insteek. Ja, Vindt u dat een uh, goed idee, dat postbodes ook een EHBO-cursus krijgen? Ja, heel goed. Waarom? Heel goed, heel, heel goed omdat een, een postbezorger is iemand... Hij komt dagelijks, als de mensen post hebben, dagelijks bij je langs de deur. Hij kan de situatie van bepaalde mensen die toch alleen zijn. Eh, ja, even een oogje in de houden, een klopje tegen het raam, eh, even kijken dat mevrouw er nog zit, even een zwaai, duimpje omhoog. Ja, eh, het is natuurlijk een, st een stukje sociale training voor jezelf ook. Maar je doet ook tegelijkertijd toch heel veel ervaringen op... En je bent ja, ook voor je medemens bezig. Zowel met petbrief uh, als uh, ook de eerste hulp die je kan verlenen. Ja. Maar ja, als ik die postbode af en toe voorbij zie gaan met die, met die enorme zakken vol uh, post... Uh, ...hebt u er wel tijd voor? Ja, dan heb ik, daar heb ik zeker tijd voor. Want uh, bij PostNL is het zo... Uh, ...ik was ook, uh, terwijl ik uh, dat uh, in 2010 zelf ondervond... En dan uh, geeft het, de, de baas, maakt er helemaal geen probleem van. De post die laat je zakken en uh, de wereld om je heen, die verdwijnt en je richt je gedachten alleen maar naar één en dezelfde persoon die de hulp nodig heeft. Aha, dus als het erop aankomt, dan krijgen we onze brieven iets later, maar dan gaat u wel eerst de hulp verlenen, zo hoor ik ja, natuurlijk ook. Zeker wel. Hebt u het al eens een keer moeten doen eigenlijk, uh, iemand moeten helpen op deze manier? In december 2010 heb ik dat zelf ondervonden, dat ik bij mijn, bij mijn naam geroepen werd... Pasbode komt gauw, want ik word niet goed. En ik was op dat moment wel de reddende engel voor die mevrouw. En later, nadat ik een paar dagen daarna heb ik nog eventjes contact gehad met haar... ...in het ziekenhuis eens kijken met die mevrouw. En dan hoor je op een gegeven moment van zijn afdelingshoofd van... ...u heeft goed werk verricht. Ja. Kijk eens is ja. Nog veel meer waard als je je postwijk hier loopt. Heeft u nog een kaartje gestuurd? Hey, ik ben op bezoek geweest bij die mevrouw. Van PostNL hebben ze zelfs nog een heel mooi uh, boeket gestuurd naar die mevrouw... Voor, uh... Ja, ook van uh, degene wat ik wat, zelf wat, wat verricht heeft, maar ook als, uh, ja. als wetenschap, uh, wens natuurlijk. Ja. Ja. Nou, en, ik, ik begrijp dat de Rode Kruis ook graag wil dat buschauffeurs en vuilnismannen en onderwijzers en, en eventueel winkeliers zo'n cursus gaan volgen. U zegt dat het een goed idee is. De cursus ja. gaat zometeen verder. Ik geloof dat u hoog bezoek krijgt, hè? Uh, de, wij hebben vanmorgen uh, hoog bezoek gekregen. Ik spreek ook een meervoud, want ik ben hier niet alleen als cursus zijnde, maar uh, met nog meer andere... Uh, medepostbezorgers, het zijn er gewoon vrienden van 23, dat bij elkaar. Vanmorgen hebben wij prinses Magritte, ook ook elkaar, maar haar majesteit is vanmorgen op bezoek geweest. heel uh, okay, okay. En het nou. was heel erg leuk. Nou, hartstikke Heel goed. erg indrukwekkend om, uh, ja, ook uh, toch wel iemand van het koninklijke huis, <laughs> ja, uh, ook hun uh, levende lijven. Uh, te mogen ja. aasten. Ik, ja. ik begrijp het. Ja, meneer van Herwijnen, heel veel succes met het vervolgen van de cursus zometeen. Ja, dankjewel. Dag hoor. Goedendag. Hij Hij postbode in de buurt van Dordrecht, dus daar bent u veilig. Uh, uh, tenminste na vandaag dan, hè, want dan heeft hij die cursus echt achter de rug. Ja, dan beginnen we nu aan de eerste werklunch. Vandaag met uh, Rick Engelkes. Rick, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Bekend als acteur uit goede tijden, slechte tijden... maar ook al heel lang theaterproducent. En uh, daar gaan we het met name over hebben... want het zijn onzekere tijden voor de Nederlandse theaters. Er wordt bezuinigd op de culturele sector... en het is nog maar de vraag of alle theatergezelschappen zullen overleven. In Utrecht zijn de onafhankelijke theaterproducenten bijeen. En Rik Engelkes is dus... Van hen. Um, uh, kon je eigenlijk gemakkelijk tijd maken voor deze werklunch? Uh, het is een drukke ochtend volgens mij daar. Het is een drukke ochtend en uh, ik, ben, ik ben momenteel ook aan het repeteren. Dus ik uh, ben zeg maar, van de repetities uit uh, hier naartoe gekomen. En, uh, ja, om ook uh, eventjes onder de theaterdirecteur te zijn. Om even te voelen dat we ja, de tendens van, van dit moment, maar ook zeg maar, om uh, een beetje positiviteit uit te stralen. Ja, even, want op die bijeenkomst wordt ook altijd het theater van het jaar gekozen. Het jaar 2011 is dat. Welk is het geworden? Het is uh, Schouwburg is, uh, is het geworden. En het is een, uh, een terechte uh, te prijs voor, de, voor deze Schouwburg. Er zijn meerdere Schouwburgen zeg maar. De concurrentie is daar groot. Maar uh, het, het goede van een, een, een, een goede Schouwburg zoals in Gouda is dat die een ontzettende binding hebben met hun, uh, hun, hun publiek in de regio en heel goed over het voetlicht weten te brengen wat er in de Schouwburg speelt en de mensen ook uh, daadwerkelijk te kunnen enthousiasmeren om die kant op te gaan. En uh, nou ja dat ontbreekt nog wel eens. En daarnaast een hele goede ja, gastvrouw, uh, de directrice daar is een enorme goede gastvrouw, zowel voor het publiek als voor de bespeler. Ja. Ja, zoals, zoals wij, als wij daar komen, dan, dan voel je je ook echt uh, welkom en thuis en, en gewaardeerd. Ja. Dus laten we zeggen, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Gauw, daar komen ze de crisis wel door. Uh, het, het, ik, ja, dat denk ik wel, ja. Dat, ja. Uh, dat is een goedlopende schuilper, ja. zoals er gelukkig uh, nog uh, heel veel zijn hoor. Ja. Eventjes, want we noemen jou onafhankelijke theaterproducent, wat, wat is dat eigenlijk? Nou, Dat betekent eigenlijk dat wij uh, ondernemers zijn, net als heel veel ondernemers zeg maar, in andere sectoren. En uh, die allemaal zeg maar, in deze tijden de crisis uh, iets uh, bewuster uh, gaan ondernemen en uh, iets meer opletten van uh, ja, wat, wat brengen we uit en uh, is het ook financieel uh, haalbaar. Maar je hebt niks te maken met het uh, aandraaien van de subsidiekraan. Nee, wij, krijgen, wij worden niet gesubsidieerd. Het enige wat wel is, is dat de theaters natuurlijk gesubsidieerd zijn. En indirect wij daar ook wel mee te maken hebben. Omdat theaters uh, garanties soms betalen voor, uh, voor bepaalde voorstellingen. En alle theaters worden nu op dit moment heel erg kort uh, door uh, ook de gemeentes. En, en dan zie je dat zij teruggaan in het aantal voorstellingen. En dat is wel heel kwalijk. Dus er, worden, er komen minder speelbeurten. En die moeten we toch met z'n allen uh, delen. Ja. Dus en, en bijvoorbeeld dat die kaartjes in een ander btw-tarief vallen, hebben jullie daar nog last van? Ja, het is een beetje dubbelop, op. Hè? Dus het is en aan de ene kant uh, komen er minder speelbeurten, dus het wordt een, is een groter gevecht om je, om je plek te veroveren. En uh, aan de andere kant worden de, uh, de kaartjes kunnen we de kaartjes niet echt duurder maken, want dat is ook een beetje tendens zeg maar, van deze tijd in de economie. Uh, dus ja, daar zullen wij ook weer op in moeten leveren. Dus onze marges worden uh, kleiner. En als je dan ook minder voorstellingen speelt... Ja, dan moet je toch uh, uh, heel bewust gaan uh, produceren... en uh, wel op de, op de centjes letten, zeg maar. Nou, is het nou in zo'n crisistijd beter om, om zo'n vrije jonger te zijn... Of, of is het ook wel handig om een beetje een soort basis te hebben... in de vorm van een subsidie? Nou ja, dat... Ik... Weet ik, niet. Ik, ken, ik weet niet beter. Ik ben uh, altijd een vrije jongen geweest en dat, uh, dat bevalt mij uitstekend omdat uh, ik daar binnen ook zeg maar, mijn eigen keuzes uh, kan maken. En, uh, ik vind het aan de ene kant, kijk dit zijn niet de allerbeste tijden, maar je moet ook wel heel scherp zijn. En dat betekent ook dat je creatief moet ondernemen en, en heel bewust met je, met je producties omgaat. En als ik nu kijk naar wat wij doen, wij zijn toch nog tegen de stroom in elk jaar gegroeid. Met het aantal voorstellingen die wij verkopen, we gaan volgend jaar ook naar vijf producties. Maar daar, daar, daar denk je wel heel goed over na. Geen enkele productie moet elkaar, eh, zeg maar, beconcurreren. Dus, dus je denkt heel goed in welke genres. En dat... Ja, dus het is ook spannend. En ik geloof ook in deze tijd dat het daarop aankomt... dat als je goed onderneemt, je hier ook doorheen komt. En dat de goede zich van de slechte gaan onderscheiden. Ben jij eigenlijk tegen het gesubsidieerde theater... Absoluut niet. Nee, ik, dat moet er ook zijn. Dat is heel, heel, heel erg belangrijk. Want uh, die uh, werken ook weer op een andere manier. Ik ben, vind het wel goed dat er misschien eens een keer wat, uh, wat kritischer naar gekeken wordt van god, hoe wordt het geld besteed en, en wat doet men ermee? Maar uh, over het algemeen uh, vind ik gewoon dat, uh, dat die subsidies er uh, moeten ja. blijven. En misschien is iets anders verdeeld zouden moeten worden. Dat, uh, ja. daar, daar, daar, dat is. Er kan over gediscussieerd ja, er, er bestaan natuurlijk een aantal, aantal clichés hè, over, over jullie vak. Uh, nou ja, bijvoorbeeld het gesubsidieerde theater. Ja, je gaat op het toneel staan en je doet een lamp na en uh, je krijgt al subsidie, zeg maar. Dat, dat hoor je wel eens. Nou ja, dat, ik denk dat dat wow. gechargeerd is, toch? Behoorlijk, ja. ja. Uh, is het ook zo dat dat wel een kweekvijver is voor, voor nieuw talenten, zo? Is het daarom ook nodig dat het blijft? Absoluut, ja, ook. En dat je de vrijheid hebt om, uh, om een kunstvorm te, te, te oefenen en, en niet hoeft na te denken voor wie je het precies maakt. Kijk, wij als vrije producenten moeten daar veel meer over nadenken. Het is ook wel goed dat die sector misschien daar ook af en toe wat meer over nadenkt. Ja. Het is ook niet goed dat je zeg maar als maar iets maakt en als er maar tien man in de zaal zit... dan moet je, je ook gaan afvragen van ja, voor wie maken we het nu eigenlijk? Ja. En hoeveel geld gaat daar naartoe? Dus dat zij daar af en toe een beetje over in hun nek worden geheigd... nu door bijvoorbeeld de, de, de staatssecretaris, dat vind je niet slecht? Ik vind het wel goed dat iedereen zeg maar, op alle vlakken af en toe... wel eventjes een klein beetje weer uh, even op scherp gezet wordt. Ja. Uh, maar dat betekent niet dat het moet verdwijnen. Nee. En, en bedoel, het is dus een kweekvijver voor jong talent. Ze, ze, ze kunnen misschien iets experimenteler uh, dingen doen. Um, want dat is het andere cliché wat je natuurlijk vaak hoort over de vrije jongens. Van, ja, die doen alleen maar dingen om de zaal zo vol mogelijk te krijgen. Ja, maar dat is niet zo. Wij, wij, kijk, wij maken, uh, zijn heel erg bewust van een uh, hele hoge kwaliteit uh, leveren. En alleen... Uh, Laat ik als ik voor mezelf spreek, vind ik het heel, een, een heel interessant uh, gegeven om iets te maken wat een mooi product is, maar waar ook veel mensen na, naar komen kijken. Dat, uh, ik vind het leuker om, om te spelen, in de voorstelling te staan dat er uh, een zaal vol zit als dat uh, alleen die eerste twee rijen uh, bezet zijn. Dat geeft ook is ook een andere energie en een andere wisselwerking met je publiek. Ja. Maar uh, wij, daarentegen hebben wij zeg maar jarenlang ook uh, jongeren theater gemaakt. met MTV samen en nu met BNN. En dat, is een, dat is toch wel een, een, eigenlijk een ideaal uh, stukje. Want daar is altijd geld bijgemoeten. Omdat we het belangrijk vinden dat jonge mensen ook de weg naar dat ja. theater vinden. En dat, dat is nog best een moeilijk ding. En daar krijgen we geen subsidie voor. Hebben we overigens wel getracht te krijgen om, de, om die kaartjes wat goedkoper te maken voor die doelgroep. Maar dat is ja, ja. ook niet gelukt. Dus nee. dat hebben we zelf moeten doen. Je zei het al... Je, je hebt nu, geloof ik, vier uh, producties lopen, hè? Op dit, ja, dit seizoen lopen er nu vier. En ja, wat zijn dat voor voorstellingen? Nou, we hebben een familiemusical. Dat is Kruimeltje, de musical, Gaat door het hele land. Uh, we hebben met John van Eert uh, kantje boord. Dat is echt uh, comedy. Uh, theater van de lach. Uh, die gaat ook door het land. Dan hebben we Spuiten en Slikken. Dat is de jongerenvoorstelling die we met BNN doen. En dan gaat volgende week Eten met Vrienden in première. En daar sta ik zelf in. En die, uh, dat is een relatiestuk. Uh, die uh, gaat ook door het land. Dus het zijn hele... Diverse voorstellingen, zeg maar, dus allemaal verschillende doelgroepen die je daarmee ja. bedient. En, en in die laatste ben je dus eigenlijk uh, werknemer van jezelf. Ja, klopt. Ja. ben ik acteur in mijn eigen productie. Dat ik uh, een, een, een fantastisch team om me heen. Dat uh, is voor mij eigenlijk een beetje uh, buitenspelen, zeg maar. Dan mag ik eventjes lekker acteur zijn en hoef ik niet uh, de ondernemer te zijn. En dan geven ze mij ook een beetje de ruimte om dat te doen. Heerlijk. Dat, ja, dat, dat, dat je even de zorgen aan de kant kan zetten. Ja, ja dan ja. nemen we even de anderen en nemen we alle verantwoordelijkheid op zich. Oké. Okay. Uh, dank voor het gesprek, Rick Engelkens. Uh, want je moet terug naar het congres met de andere theaterproducenten... Wie weet Komen daar nog bijzondere dingen uit? Want wat staat er nog iets bijzonders op de agenda vanmiddag eigenlijk? Nou, vanmiddag uh, is het ook gewoon vooral uh, met heel veel uh, schouwburg praten. En over inderdaad de tijd van nu. En dat we met z'n allen... Kijk, het is iets wat je met Je moet het samen doen, hè? In deze tijd ook altijd vind ik de Schouwburg en uh, de, de theaterproducenten om te kijken van god hoe gaan we naar het publiek toe en hoe laten we weten uh, wat voor mooie producties er zijn. En ik was gisteren ook weer even in het theater, bij ons bij Kantje Bord en zie ik toch weer 500 mensen ongelooflijke fijne middag hebben. Ja. En dat je ziet van ja weet je je bent toch even uit alles en je beleeft uh, iets unieks in het ja. theater en ja. theater is toch een van de mooiste dingen. Voor ons bezoekers is het ook mooi ja, om op die manier inderdaad, dus eventjes, uh, de crisis uh, gewoon buiten de deur te laten. En Precies. gewoon uh, twee uur te genieten van iets moois. Ja. Uh, bedenk nog een mo paar mooie dingen. Dank je wel voor het gesprek, Rick Engelkers. Goed, graag gedaan. De Werkweek. Deze week met... Robert Fuisje. In deze week uh, verschijnt mijn nieuwe boek Beste vriend. Met zijn eerste roman, Alleen maar nette mensen, won Robert Vuijsje allerlei prijzen. Hij zorgde ook voor opschudding. Deze week verschijnt dus zijn tweede roman. In het eerste deel van de werkweek van Robert Vuijsje een bijzonder moment. Want de baas van zijn uitgeverij, Paul Brandt, geeft hem voor het eerst een echt exemplaar in handen van die tweede roman. Ja, er ligt hier een, een plaatje van hoe het eruit gaat zien. Dus tot nu toe heb ik alleen zeg maar, dit soort prints gezien. Maar nog geen uh, fysiek boek van hoe het in het echt gaat worden. Dus ik ben wel heel uh, benieuwd. Ja, oké, nou, kijk, Robert. Dat is het ja. Dit is het geworden. Okay. Dit is je tweede boek. Van ja. In het echt ziet het toch anders uit dan, dan op een plaatje. Ja. Dus ik... Uh, ja, het, nou ja, ik zal het niet vergelijken met als je een kind wordt geboren... die je dan voor het <laughs> eerst uit de, uit de buik ziet komen. Maar... Of de eerste ook. <laughs> ja. Uh, maar het, ja, het is, je, je ziet nu pas in het echt, nu het nou ja, uit de buik komt... of nu, nu het uh, uh, in dit geval uh, van de drukker komt zie je pas hoe het, uh, hoe het echt gaat worden. Je hebt volgens mij al echt heel veel publiciteit nu gedaan. Ja. Maar het blijft toch ook nog komen. Ik bedoel, je hebt nu komend weekend ook weer wat... of volgende week. Um, zeg maar, al twee of drie weken... dus sinds het naar nou de drukker is... ben ik eigenlijk gewoon de hele dag bezig met mijzelf. En ik, Het is altijd leuk om over jezelf of over je werk te vertellen... maar als dat wekenlang, dag in dag uit... van het moment dat ik opsta tot ik, nou, tot ik ga slapen... dat ik alleen maar met mijzelf bezig ben... Dat is niet, ik merk dat dat niet, uh, gewoon niet, niet, niet gezond is. Ja, ik, ik, zoals ik het zie, is, het, is dat ook deel van het werk. Dus ja. bedoel, een deel is gewoon een zo goed mogelijk boek schrijven, maar ook een, een deel van, als je ervoor kiest om hier je beroep van te maken, hoort bij dat beroep ook uit te dragen dat dat, dat, dat boek bestaat. Want ja. uh, ik ik, bedoel, ik het sluit niet uit dat er ook miljoenen mensen in Nederland zijn die nog nooit van een boek van, van mij gehoord hebben. We <laughs> zijn dus, waarschijnlijk de meeste mensen in Nederland. Dus ja, ik vind dat het erbij hoort om nou ja, te vertellen, aan de wereld te, te delen dat, dat het boek bestaat. Hoi, Hils. Ja. Gefeliciteerd. Ja, hij ziet er mooi uit. Graag, zeggen. hè? Ja. ja. Blij mee? Ja. Hils is van de publiciteitsafdeling. Volgens mij moet dit een worden en dan cool. Roman eraf, nu in de boekhandel. Even zo, dit nog wat groter. Ja. Uh, die lijkt mij ook. Ja, is een poster die in de, volgens mij tijdens de boekenwerk in de stad wordt ja, in alle steden. Ja, in heel veel steden in heel Nederland. En poster. Nou, hebben we hebben heel veel varianten. Daar stoe je met of we wel of niet foto voor jou moeten. Of dat je toch de communicatie echt het omslag laat zijn. Uh, nou, we hebben het alleen maar net de mensen wel gedaan. Ja, ja, ik, ik uh, fiets en rij ook door Amsterdam heen. Dat ik mijn hoofd, mijn eigen hoofd dan zag. Maar uh, het, het, het leukste wat ik vond was dat ik... Of mijn zoontje was toen drie of zo. Dat hij dus uh, de hele tijd mijn hoofd uh, zag. En dan riep hé hey, papa. En dat, ja, dat is wel een, een onvergetelijke ervaring natuurlijk. Dus, uh, maar wat mij betreft mag nu gewoon een, een poster... Ik, ik vind het omslag ook heel sterk. Dus dat gewoon de... De poster gewoon de, de omslag van het boek is. Robert Fuisje, een reportage gemaakt door Pieter Willemsen... Komende woensdag deel 2 van de werkweek van deze Robert Fuisje. Dus. Zometeen in Stand.nl. De stelling De Partneralimentatie moet worden ingeperkt. We zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. Nu eerst Lieselot Thomassen. Radio 1, het NOS Journaal.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 Asielzoekers uit Syrië worden ook het komende half jaar niet uitgezet. Volgens minister Leers is dat vanwege de aanhoudende ongeregeldheden in het land. In een brief aan de Kamer schrijft hij dat het moeilijk blijft om te beoordelen of mensen veilig kunnen terugkeren. En in een sloot in Oldenbroek in Gelderland zijn vorige week vijf dode ponies gevonden. Omdat ze geen natuurlijke dood zijn gestorven is het publiek om hulp gevraagd. De chips waren uit hun oren verwijderd, zodat niet is vast te stellen waar de ponies vandaan komen. En dat is nieuws op dit moment. Aan WB Verkeersinformatie van de A16 Breda richting Rotterdam... is de rechtertunnelbuis van de Drechtunnel dicht vanwege werkzaamheden. Vanaf de randweg Dordrecht tot aan de Drechtunnel staat 2 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Ex-partners hoeven als het aan de PVV ligt nog maar maximaal vijf jaar alimentatie te betalen voor hun voormalige man of vrouw. Nu is dat nog twaalf jaar. Is zolang partner alimentatie betalen nog wel van deze tijd? Moeten mensen niet gewoon zelf zorgen dat er geld binnenkomt in plaats van teren op de zak van hun ex-partner? Of is het niet eerlijk om de termijn te bekorten... omdat de werkende partner het profijt heeft gehad van de thuisblijven? Het zijn allemaal van die vragen. Ze komen ook zeker aan bod tussen nu en twee uur, want dit is stand.nl En ik ga erover doorpraten met Louis Bontes, Tweede Kamerlid voor de PVV. Dag meneer Bontes, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin. Kort antwoord graag ja of nee, hier komen ze. Gescheiden vrouwen profiteren nu van hun ex-man. Niet waar. Dus nee. Nee. Partneralimentatie wordt voornamelijk door mannen betaald... Waar? Dat is ja. Henk en Ingrid, die blijven natuurlijk voor altijd bij elkaar. Niet waar? Nee, nou je weet het nooit. Uh, dan uh, gaan we zometeen uitgebreid doorpraten over de stelling. Ik roep onze luisteraars nu maar vast op om daarop te reageren. Dat is trouwens al voor een deel gebeurd, zie ik. De partneralimentatie moet worden ingeperkt. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. De partneralimentatie moet worden ingeperkt. Nou, het plan komt uit uw koken, dus ik neem aan dat u eens zegt, hè? Uiteraard. Ja. Maar leg eens uit waarom het nodig is om terug te gaan van die 12 naar 5 jaar. Nou, in deze tijd, man en vrouw zijn gelijk. Uh, kunnen en willen allebei participeren op de arbeidsmarkt. En wij zien die termijn als een overbrugging om weer op... Uh, eigen benen te kunnen staan. Nou, dan is uh, vijf jaar een redelijke termijn. Je kunt dan bijvoorbeeld een uh, goede opleiding volgen, hbo, zelfs een wetenschappelijke opleiding als je zou willen. Je kunt stage lopen. Het is tijd genoeg om weer op eigen benen te gaan staan. Om binnen die vijf jaar iets anders te kunnen gaan doen, waarmee Precies. je je eigen broek kan ophouden. Absoluut. Ja. Want u ergert zich eraan dat de een zich nu uh, blauw betaalt en de ander gewoon een beetje op de bank ligt met een uh, sherry. Nou, het moedigt niet aan om, uh, om weer te gaan werken. En ik uh, ik heb ook vele klachten gekregen over deze regelingen. Heel veel mensen vinden het gewoon uh, te lang duren. Ja, want hoe ben, bent u zo ook op het idee gekomen? Ik ben het op het idee gekomen door mailtjes die ik kreeg van burgers. Die zeiden van, uh, ja, zou de Tweede Kamer daar nu, uh, nu wat aan kunnen doen? Want het is onrechtvaardig. Uh, ik ben me daar verder in gaan verdiepen. Toen zag ik ook een... Uh, een enquête van TNS Nipo. waarin uh, 62 van de Nederlanders aangaf. althans van de geënquêteerden aangaf. Uh, dat zij een, re een regeling. Uh, met betrekking tot vijf jaar zeer redelijk vonden. Ja. Even, U zegt het is onrechtvaardig. Hè? Misschien aan de hand van een voorbeeld dat eens even uitleggen. Want wat, wat is dan. De, zeg maar een beetje de dagelijkse praktijk? Nou, de dagelijkse praktijk kan zijn. en ik zal niet zeggen dat dat in alle gevallen zo is. maar het gebeurt wel. dat een van de partners betaalt lang. alimentatie, uh, 12, uh, 12 jaar. Degene die ontvangt, heeft inmiddels een, een nieuwe vriend of vriendin. Uh, wonen niet echt samen of laten zich niet registreren. Mm -hmm. Maar gaan wel uh, op vakantie hebben het goed samen. Terwijl degene die, uh, die betaalt, ja, die uh, staat het, wa het water vaak aan de lippen. Ja, en dat dan twaalf jaar lang, want dat is nu gewoon de regeling. En dat twaalf jaar lang, en dat is gewoon niet meer van deze ja, tijd. Ja. Dat, is eigenlijk ook als je, want dat heeft bijvoorbeeld niks te maken met hoe lang zo'n huwelijk heeft geduurd. Het is sowieso twaalf jaar. Nee, dat is niet zo. Uh, als het uh, bijvoorbeeld uh, drie jaar heeft geduurd... en uh, er zijn geen kinderen in het spel, dan betaal je maar uh, drie jaar. Heeft het twee jaar geduurd, dan maar twee jaar. Dus uh, de, de tijdstip van huwelijk, als dat korter is dan vijf jaar is... dan betaal je daadwerkelijk het aantal jaren dat je gehuild bent... mits er geen kinderen in het spel zijn. Ja, en vanaf vijf jaar geldt uh, inderdaad die, die twaalf jaar... dat de, de andere partner nog voor de ander moet betalen. Precies, ja. ja. Um, nou, nou is het natuurlijk zo hè, dat uh, ja, mensen, mensen uh, doen dat, uh, gaan, gaan een huwelijk aan en uh, nou ja, dan is het heel vaak zo, zeker als er kinderen in het spel zijn, dat die vrouw dan thuis moet blijven. Um, je kunt ook zeggen van nou ja, dat, dat is dan toch ook een soort opoffering. En daar mag je uiteindelijk dan, als je uit elkaar gaat, toch nog wel uh, iets, uh, iets aan overhouden. Ja, zeker is dat een opoffering op geweest. Daarvoor hebben we ook gekozen voor die termijn van vijf jaar. Want je zou kunnen zeggen, ja, schaf het helemaal af. Of uh, zet het nog korter, uh, korter in de wet. Bijvoorbeeld du Duitsland heeft een kortere termijn, uh, volgens mij drie jaar. Uh, daar hebben wij niet voor gekozen. We hebben echt voor die vijf jaar gekozen om in die soort gevallen... Uh, dat een van de werkenden zich opgeofferd heeft uh, voor, uh, voor de werkende partner... Nou, in die gevallen... Is vijf jaar een ja. goede termijn om op eigen benen te kunnen staan? Want, want die, bedoel, die voorbeelden zijn er natuurlijk ook. Hè? Man en vrouw, gehuwd, uh, nou misschien wel al 15 jaar, ik noem maar wat. Uh, die, die man die krijgt ineens een soort midlife crisis en gaat er met de secretaresse vandoor. Ja, die vrouw heeft al die jaren thuis gezeten om de kinderen te verzorgen. En hij heeft nu een goed verdienende baan en een nieuwe vriendin. Nou, dat klopt. En daarvoor hebben we ook niet gekozen voor afschaffing, maar voor een, uh, voor een termijn van vijf jaar. Vindt u eigenlijk dat er nog verschil is? Want als je zeg maar moderne vrouwen, die zijn allemaal redelijk in staat om een, om een goede opleiding te volgen. Hè? Dus vrouwen van, van nu, zeg maar, van de laatste jaren. Uh, vroeger was dat natuurlijk toch wel anders, want toen was de rolverdeling ook heel anders in zo'n gezin. Ja, dat, uh, dat klopt. Daarom is die, uh, die wetgeving is ook gedateerd. Die, komt, uh, die stamt uit de jaren zeventig. Daarom is die ook toe aan, uh, aan verdieving. En ja, dat soort gevallen uh, kunnen er zijn. Uh, waarbij ik moet zeggen dat. Uh, ik ga het uitwerken in het, in het wetsvoorstel en dat, dat gaan we ook zorgvuldig doen. Ik kan me voorstellen dat er ruimte komt voor uitzonderingen... maar dan moet u echt denken aan uh, excessieve gevallen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, uh, een van de partners is, is, is multimiljonair... en de andere partner is uh, arbeidsongeschikt uh, uh, wegens uh, invaliditeit... Ja, dat de rechter dan nog in dat soort bijzondere, hele bijzondere gevallen... een uitzondering kan maken, dat, uh, dat snap ik dan ook wel. Nee, maar bijvoorbeeld een vrouw die wat, wat ouder is... en op een gegeven moment besluit zo'n man toch weg te gaan... Hè, uh, kinderen zijn zelfs misschien al het huis uit... Bedoel, die jaren tellen natuurlijk nog wel steeds mee... dat die vrouw in huis heeft moeten zitten. Uh, dat, dat vindt u niet een uitzonderingspositie? Nee, nee, nee. nee. Leeftijd, uh, leeftijddiscriminatie, nee, dat, uh, dat uh, kan natuurlijk helemaal sowieso niet... En ook uh, oudere mensen kunnen zich voorbereiden op de arbeidsmarkt. Iedereen kan meedoen. Uh, er is geen leeftijdsdiscriminatie. Dus ook uh, oudere mensen kunnen een baan verwerven... Oh. en in hun eigen inkomsten voorzien. Die twaalf jaar, hè, die dus nu geldt, waar, waar komt dat aantal eigenlijk vandaan? Ja, dat is uh, destijds, uh, in de jaren negentig uh, 90, uh, 90 is het vastgesteld uh, in de wet. En wat daar de reden van geweest is, weet ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen, dat was meer een tijd van nou, de, de traditionele uh, situatie man uh, uh, werkt, uh, vrouw zit thuis en uh, kan niet uh, kan uh, geen werk uh, krijgen of uh, heeft onvoldoende opleiding dat is echt een, een ouderwetse traditionele uh, gedachte trouwens, ik zei jaren 90 het is jaren 70 ja, ja. het uh, dateert uit uh, jaren 70 en dat is, uh, is verouderd en ik denk dat het met het oude denken te maken heeft dat uh, ja de, de vrouw uh, of een vrouw of, ja, niet in, hun, in haar eigen levensonderhoud kan voorzien en dat is een, denk ik een gedachte die absoluut onjuist is. Ja. En u hebt net al uitgelegd waar die vijf jaar dan van nu in het voorstel vandaan komt. Want ja. binnen vijf jaar kan je eventueel zelfs nog een hbo-opleiding gaan doen. Uh, in ieder geval is, heb je de tijd om, om uh, iets aan te pakken. Um, weet u, hebt u uh, zicht op hoeveel, om hoeveel mensen het gaat uh, in Nederland? Wat we weten is dat er uh, ruim 30.000 scheidingen uh, per, jaar, uh, per jaar zijn. En dan heb ik het nog niet eens over het, uh, het geregistreerd partnerschap. Want die kunnen daar ook uh, onder uh, vallen. Maar de echte huwelijken heb je het al over ruim 30.000 gevallen. Mm -hmm. En een flink deel daarvan valt onder deze regeling. Dus ja. dan heb je het over ieder, ieder geval duizenden gevallen per jaar. En u zei net bij de keuzes al dat het vooral uh, heel vaak mannen zijn... die dus voor hun uh, ex-vrouwen moeten betalen. Omgekeerd gebeurt het ook wel. Hoeveel procent is dat? Dat is een, een paar procent. Ik denk maximaal 5 procent. Maar het gebeurt wel dat uh, uh, vrouwen voor mannen betalen, hè, alimentatie betalen dan, laat ik het zo zeggen. En het is ook uh, helemaal geen man-vrouw probleem... want ik krijg ook uh, uh, klachten van, uh, van vrouwen die zeggen van... ja, ik heb inmiddels een, een nieuwe man of een nieuwe vriend... Mm -hmm. en uh, uh, hij betaalt nog steeds uh, voor, zijn, uh, voor zijn ex. Uh, die, heeft, die hebben het goed, want die heeft ook weer een vriend... een paar straten verder... En uh, mijn man of mijn nieuwe man of mijn nieuwe vriend, die betaalt uh, volledig. Ja. Dus ook uh, de kant van, van de kant van vrouwen komen klachten binnen. Ja. Zeker. Ja. Wat is nu wat u betreft het uitgangspunt: de hardwerkende mannen beschermen of uh, laten we zeggen de bankhangende vrouwen emanciperen? Nee, geen van beide. Ik, ik wil er absoluut geen man-vrouw discussie van maken. Dat is ook helemaal niet aan de orde. Het gaat om gelijkheid tussen man en vrouw. Kunnen en willen allebei participeren, kunnen allebei op eigen benen staan. En dat is de kerngedachte. En niet van de ene aanpak en de ander niet. Absoluut niet. Nee, want iemand op onze site schrijft, dan, ik vind het eigenlijk best een goed idee. Want het is ook goed voor de emancipatie van de vrouw. Ja, precies. Ja. Daar bent u het wel mee eens? Ja, absoluut. Nee, dat is ook wat ik zeg. Dat is ook een van de belangrijke uh, gedachten achter ja. Die vijf jaar is wat u betreft hard. Hè? Dat moeten niet meer jaren worden nog. Nee, dat is hard. Uh, uh, ik wil ook echt met, uh, met uh, een wetswijziging komen... met een initiatief wetsvoorstel. Dus dit is ook geen plannetje wat ik uh, zo lanceer. In het voorjaar komen wij echt uh, met een wetsvoorstel... wat het, uh, dat deel van het burgerlijk wetboek moet veranderen. Het is ook geen proefballonnetje. Hard. Uh, vijf jaar komt erin te staan. Nee. Ik vraag dat ook even, want de, u weet dat ongetwijfeld ook. Er zijn natuurlijk al wat andere initiatieven. Want we hebben vanmorgen even wat rondgebeld. Hè. Partijen als GroenLinks en PvdA staan niet uh, onsympathiek tegenover dit plan. Maar zij willen, uh, die, willen die vijf jaar... Een een beetje rigide. Zou er iets ruimer moeten zijn? Ja, dat, dat mogen ze vinden natuurlijk. Wat ik al zeg van die vijf jaar, daar kunnen in hele bijzondere gevallen uitzonderingen op, op losgelaten worden, op van toepassing zijn. En wat ik van, uh, ja, van de andere partijen tot nu toe uh, gehoord heb, is, is zeer weinig. Uh, er zijn een paar proefballonnetjes uh, opgelaten. Maar dit is het eerste echte uh, initiatief wetsvoorstel wat nu gepresenteerd gaat worden. Ja. En uh, ja, wij hebben gewoon doorgepakt. En er is een plan, begrijp ik, van VVD, PvdA en D66. Uh, zij laten van alles doorrekenen en komen in maart met een, een plan. Moeten u daar niet op wachten en daarbij aansluiten misschien gewoon? Nou, dat uh, lijkt me niet. Als het gaat tenminste om de partneralepuntatie... heb ik dat ook uh, door laten rekenen, want... Ik zou, het, ik zou de kritiek kunnen krijgen van... ja in de tijd van bezuinigingen komt u met een nieuwe wet die geld uh, gaat kosten. Nou, dat uh, niks, niks is minder waar, want het gaat geen uh, geld kosten. Uh, het zou kunnen in hele vervelende gevallen... dat toch iemand binnen vijf jaar geen werk kan, uh, kan krijgen. En een beroep moet doen op de bijstand. Nou, ja. laten we het niet hopen, maar stel dat dat zo is... Uh, dan is daar dekking voor, want nu kun je als uh, alimentatiebetaler... het aftrekken van de belasting uh, tegen een hoog tarief... En dat komt dan te vervallen. En het een schrapt het ander dan weg. Dus Kijk. het kan budgetneutraal. Ja. Dat heb ik al door laten rekenen door de ministeries. Ja. Oké, okay, dus als iemand uh, zonder uh, partneralimentatie geen baan kan vinden... dan moet hij gewoon recht krijgen op een uitkering. Die kan, die kan vervallen op de bijstand, ja, dat ja. is het, absoluut, ja. dat is zo. En Als zegt, je... dat, dat geld halen we dan uh, weer terug, eigenlijk met, met zo'n partner... die nu nog steeds daarvoor betaalt, maar daar ook weer belasting voor af kan trekken... dat wordt dan, zou je daarmee kunnen financieren? Ja, dat, daar kun je dat mee financieren, dat compenseert, klopt. Ja. Dus laten we zeggen, voor de schatkist is het eigenlijk uh, vers broekzak. In ieder geval, de schatkist gaat er niet op achteruit. Uh, ik zie minister de Jager namelijk al over uw schouder meekijken... van ja, leuk plan, Bontes. Uh, maar gaat mij dit geld kosten? Nee, dus zegt u. Nee, en dat heb ik ook uh, door de ministeries uh, laten onderzoeken. Want voordat ik hier echt uh, concrete stappen mee gezet heb... heb ik voor onderzoek laten doen. Want ja, het zou natuurlijk wel gek zijn als je met een plan komt... wat veel geld kost in de tijd van de economische crisis. Ja. Dus ik heb het door die ministeries uit laten zoeken... en zwart op wit, dat het uh, budget neutraal kan. Ja. Um, nog even over... want blijkbaar bij de andere partijen speelt ook wel het een en het ander. Dus ik noem het al, VVD, PvdA, D66, GroenLinks... zijn uh, in zekere zin met iets bezig. Is het toch niet handig om de koppen bij elkaar te steken... en dan met een mooi... Uh, Gezamenlijk iets te komen, dan heb je ook gelijk een meerderheid in de Kamer. Ja, tuurlijk. Uh, nu, ik, uh, nu ik de berekeningen van het ministerie binnen heb en, en dat het budget neutraal kan. Uh zijn ze van harte welkom om, om mee te doen en uh, samen op te trekken. Natuurlijk uh, heb ik graag een meerderheid, want dan komt die wet er ook door... en het gaat, in, uh, gaat om het algemeen belang. Uh, maar ik vond het zelf nodig uh, om nu als PVV hier gewoon in door te pakken... en concrete stappen te zetten. Ja. En uh, als andere partijen zich aansluiten, zijn ze echt van harte welkom. Ik lees even nog een reactie voor van iemand die op onze site heeft gereageerd. Daar staat die stelling al op, die is er trouwens oneens ermee. Uh, die zegt, ja, een beter idee is om het aantal jaren alimentatie te laten afhangen... van het aantal jaren dat je getrouwd bent geweest. Dus noem maar jaar getrouwd, ook 10 jaar alimentatie, in ieder geval niet langer. Wat wat vindt u daarvan? Nou, deels mee. Eens daarom, daarom hebben we ook gezegd uh, van, nou, als je twee jaar gehuld bent geweest, betaal je geen vijf jaar, en als je drie jaar gehuld bent geweest, betaal je ook geen vijf jaar. Dus het is uh, uh, maximaal uh, vijf jaar. En het is niet zo van, nou, uh, ik ben uh, toch 15 uh, jaar getrouwd geweest, dan dan 15 jaar. Of twaalf uh, jaar, nee, dan uh, verval je terug op die vijf ja. jaar. Maar het is niet zo dat als je maar een jaar getrouwd bent geweest, dat je gelijk vijf uh, jaar alimentatie moet betalen. Nee, nee. nee, want deze meneer of mevrouw zegt ook bij van uh, dat, wat, wat we ook al eerder bespraken: je hebt natuurlijk wel eens van die uh, huwelijken, ja, die, die mensen zijn soms al dertig jaar bij elkaar, blijken dan toch uit elkaar te gaan. Uh, nou ja, dat je dan, uh, en dan voor zo'n vrouw die wat op leeftijd is, is het moeilijker denk ik om een baan te vinden. Dus die zegt, uh, hou daar dan rekening mee. U zegt, nee, ik, ik hou toch echt vast aan die vijf uh, jaar. En als er eventueel uitzonderingsgevallen nodig zijn, dan, dan gaan we daar naar kijken. Maar in principe geldt leeftijd daar niet mee als uh, criterium. Nee, leeftijd, uh, dat, uh, dat uh, telt niet mee. Uh, maar nogmaals, in hele bijzondere of schrijnende gevallen... dan, uh, dan moet je op een uitzondering uh, terug kunnen vallen. Maar vooralsnog, uh, iedereen kan meedoen op die arbeidsmarkt. Goed, meneer Bonten, we gaan naar onze luisteraars. U blijft meeluisteren. Ik kom zometeen graag bij u terug om die uh, reacties door te nemen. De partneralimentatie moet worden ingeperkt. Dat is de stelling. 72% is het daarmee eens. 28% is het oneens. 1270 mensen hebben gestemd tot nu toe. Ik zie hier heel veel kruisen op mijn telefoon. Dat zou impliceren dat uh, daar iets niet goed is misschien. Uh, of, uh... oh, wacht even. We gaan een ander uh, draadje aan elkaar knopen... en dan krijgen we toch bellers, want daar, daar, ja, daar draait dit programma eigenlijk op. Uh, hallo, Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hier met Vroegop uit Sint-Pancras. Ik ben het volledig eens met het initiatiefvoorstel van de PVV. Wat is mijn situatie... Ik was eerst 35 jaar getrouwd met mijn eerste echtgenoot. En daar heb ik vrolijk en liefdevol 12 jaar alimentatie voor betaald. Zonder problemen. Ja. Ik trouwde daarna met een vrouw die 32 jaar jonger was. Daar hebben, hebben we samen een kind van die inmiddels 13 jaar is. Ik heb gewerkt volgens de balken en de norm tot en met mijn 67ste jaar. Ja. Ik ben nu 69, ik moet leven van mijn aow en een kleine pensioenvoorziening. En ik heb er al twee jaar gewaarschuwd... ga nu aan het werk, zoek werk, want ik stop straks met betalen. Ja. Nou, dat is bij de rechtbank terechtgekomen. En de rechtbank kiest haar zijde, tot op dit moment althans. Ja. Ze is nu 38 jaar. Ze is geboren in Marokko. Ze sprak in ons huwelijk binnen een jaar vloeiend Nederlands. Want ja. dat had ik gezegd, we doen een vijfjarenplan. Elk jaar doen we iets... Het tweede jaar heeft ze haar rijbewijs gehaald. Ja. Dus nog niet zo lang geleden. Meneer, meneer vroeger. So, so, so. Als ze vijf jaar met me getrouwd was en haar paspoort had, is ze vertrokken. Ja. Onder flauwe, kinderachtige. Weet ik veel argumenten. Ja. En, en u zegt, ik moet daar nu eigenlijk nog steeds voor betalen. En dat is niet terecht. Dus u bent voor dit voorstel. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met. Uh, Rick uh, ik heb uh, gereageerd omdat ik het absoluut oneens ben... met het stoppen van die twaalf jaar. Waarom? Er moet, er, er moet wel degelijk gekeken worden uh, naar hoe lang een huwelijk uh, geduurd heeft... en of de mogelijkheden er zijn om überhaupt nog weer... op de arbeidsmarkt uh, aan de slag te komen. In mijn geval was dat dus uh, uiterst moeizaam... En, uh, als jij op je vijftigste alleen komt te staan... dan is het zeer moeilijk om nog weer een baan te kunnen vinden. Ja. Zeker als uh, dat werk ook nog eens een keer... Uh, door de desbetreffende persoon... Uh, bruto uh, van uh, de alimentatie werd afgetrokken... Dus ik ben het absoluut oneens om, ja. om te zeggen. U, van, u, vind, nou, u vindt uh, dat het aantal jaren dat het zo'n gelukkig heeft geduurd en de leeftijd die je dan uiteindelijk hebt bereikt uh, ja. als je alleen komt te staan, zeker, vindt, moet meetellen? Um, ja, zeker een rol moet spelen. Ja. Uh, want de mogelijkheid om na je vijftigste op deze arbeidsmarkt nog aan de slag te komen is, is, is zeer moeilijk. Nou, dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben het helemaal niet eens met het nieuwe wedstrijd. We moeten uh, een stuk eerlijker lopen. Als ik uh, uit mijn eigen ervaring uh, uh, spreek... dan is het eigenlijk altijd een harde pil... waar mijn tegen zegt van... accepteren, accepteren. Maar je wordt als man gewoon zeg maar... Uh, op bijstandsniveau uh, gezet. Terwijl aan de andere kant... Uh, mijn ex-vrouw die werkt ook gewoon... en die heeft nu een relatie. En als vader ben ik in, in, helemaal niet meer... in geveld of even meer... word ik meer erkend uh. gezien. Maar ik moet wel... Elke maand op te betalen. En als ik, en als ik zeg maar, als ik het niet eens ben, dan wordt de loonbeslag gelegd en mm. dan ga je gewoon naar de haaien. Ja. Maar wa, ik begrijp dus, u, uw, uw, uw vrouw, uh, uw ex-vrouw moet ik zeggen, die, die werkt nu gewoon weer. Maar u moet nog wel steeds die alimentatie betalen. Dat is gewoon een vaststaand feit. Mijn vrouw heeft altijd al gewerkt. Ja. Ze, heeft, ze heeft altijd inkomen gehad, maar ik moet dan voor de kinderen betalen. Ja, ja. ja oké, okay, maar dat is nog weer een ander verhaal natuurlijk. Nou, dat is dan oneerlijk. Nou ja goed, ik ga dat dan aan de eens even voorleggen zo meteen. Want de kinderalimentatie dat is natuurlijk nog een andere kwestie. Stam.nl, goedemiddag. Edgar Straten, Lelystad. Dank meneer van ik, ik ben het absoluut oneens met de stelling. Ik vind dat iedereen financieel verantwoordelijk is voor zijn eigen beslissingen. Als je een relatie beëindigt, dan is dat een eigen beslissing. Al dan niet gedwongen genomen. En dan doe je daar de financiële consequenties van te dragen. Maar goed, hoe, hoe, doen, we dat voorzien... dan in ons, hoe doen we dat dan in ons voorbeeld van een mevrouw... Die, die haar man lief heeft en alles... en ineens komt die man thuis en zegt... ja, ik ga bij je weg, want ik heb iets met de secretaresse. Ja, dat is... Ik wil even mijn argument toelichten. Ja. Ik Ik zien dat ondanks het feit dat dat keurig doorgerekend is... dat die zeven jaar op de rekening komen van de Nederlandse belastingbetaler. En dat is niet zo'n hele moeilijke rekensom... want als je duizend euro... ...alimentatie betaalt en dat mag je aftrekken... ...dan is dat bij de schatkist 300 euro. En ik vraag me dus af hoe de mevrouw met de kindertjes... ...aan die andere 700 euro komt. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag met mevrouw Bladergroen. Ik wou even reageren. Je gaat een verbond aan. Want dat, daar komt het op neer een huwelijk. En je krijgt dus kinderen. De vrouw die uh, zorgt voor de kinderen... ...en meestal, al is het moderner, voor het huishouden... En nog een baan. Ik heb het meegemaakt. En uh, nou niet uh, zelf maar via mijn dochter. Uh, je bent dus tot midden in de nacht bezig. De man die gaat weg. En uh, die heeft nog wel een baan. Maar jij moet sowieso nog voor de kinderen zorgen. Al hebben ze een weekend bij pa. Uh, dat is ook werk. Uh, en uh, daar weet ik zeker van. Ik heb vier kinderen. Je zorgt je hele leven lang voor die kinderen... En dat is dus ook een opoffering. Dat is ook een soort baantje. Je hebt een dubbele baan. Je kan sowieso als je wat ouder bent, wat een andere mevrouw zegt, niet goed meer werk krijgen. Omdat ja. je er ook ja, gedeeltelijk ja. of helemaal uit geweest bent. Ja. En uh, uh, dan moet je het maar zien. En als de andere partij uh, dus een nieuwe relatie aankrijgt, dat is ook weer een ja. verbond... Dan moet uh, Ik ben het wel mee eens, als je twee jaar getrouwd bent, dan hoef je niet tien jaar te uh, nee. betalen. U, u, wel voor de kinderen, maar niet voor... Uh, nee. Dan moet het per jaar gaan. U, uw punt is duidelijk, mevrouw. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Van Veldhuizen. Nou, ik ben het ook helemaal oneens met de stelling. En ik vind het eigenlijk... Ik spreek absoluut niet uit ervaring, hoor. Uh, ik ben het... Uh, ik vind het zo'n simpele redenering van die meneer van de PVV. En wat vind ik nou zo simpel van... nou, dan is het vijf jaar dat die vrouw het krijgt... en dan kan ze een opleiding, desnoods een hbo... en ze kan gaan, uh, hoe heet het, stage gaan lopen. Maar mijn vraag is eigenlijk aan die meneer dan ook... wie betaalt die opleiding? Want, kijk, ook voor de ouderen wil hij dus schrappen in het... Uh, hè, dat ze een opleiding mm -hmm. uh, gefinancierd krijgen allemaal. En dan denk ik, die nou. vrouw... Is in uw voorbeeld, want dat had ik ook aan de telefoon gezegd, die, die basis met zijn secretaresse ervan door, ja. En die moeder zit thuis met die drie kinderen die nergens van weet wat het overkomt haar. En die gevallen bestaan natuurlijk ja. net zo goed. Mevrouw, Zij zitten... moet emotioneel ja. ook die kinderen opvangen. En binnen vijf jaar zo'n opleiding, hoe ja. had die meneer het gedacht? Dan denk ik, man, man, man, het is een man die het zegt. Um, goed, dank u wel. We, we, we, da, ja, nee, dank u wel. Want we zitten een beetje ja, aan de hoor. tijd, dus ik ga nog even snel terug naar meneer ja, Bontes. Ja, ga, ga maar, Dank u wel. Uh, want die moet even reageren natuurlijk op al die vragen. Misschien even bij die laatste te beginnen, meneer Bontes. Uh, Tweede Kamerlid voor de PVV. En u bent bezig met een wetsvoorstel in deze richting. Um, ja, dit, dit is eigenlijk wel een mooi voorbeeld, hè. Uh, Zo'n zo vrouw die dus uh, dan ook ineens met die kinderen zit... en ook nog eens een keer een opleiding moet gaan doen. En waar moet ze die dan van betalen? Ja, kijk, het gaat hier om de termijn en niet om de hoogte van de alimentatie. En, uh, dus, dus ja, je zou kunnen zeggen van, uh, van dat geld uh, zou je dat uh, kunnen doen. Het ligt aan de hoogte dan uh, van het bedrag wat je, wat je uh, uitbetaald uh, krijgt. En die vijf jaar, daar hebben we ook voor gekozen. Omdat stel dat je nog in de hele kleine kinderen zit... dat je net voor je scheiding kleine kinderen hebt uh, of uh, bevallen bent... Mm -hmm dan zou je uh, in ieder geval, uh, zijn je kinderen dan naar school... en heb je meer je handen vrij om ook uh, deel te nemen aan die arbeidsmarkt. Mm. Dus er is wel degelijk over nagedacht vanuit meerdere invalshoeken. Ja. Dus geen simpel plannetje, maar ja, toch wel heel uh, nauwkeurig naar gekeken. Ja. Uh, want want dat, we, we zagen een reactie van uh, mevrouw Van Torenburg van het CDA... die, die heeft uh, ons zelfs gebeld. Die zegt, wij wachten toch als CDA het plan van VVDP van de AD66 af. Dat biedt meer maatwerk. Die vijf jaar van de PVV vinden we te absoluut, zegt Van Torenburg CDA. Ja, maar dat is nu juist het, het, het, het probleem waar we tegenaan gelopen zijn. Heel veel Nederlanders die vinden dat een, een rechtvaardige termijn. Wij ook vanuit, uh, vanuit onze visie. En je moet ergens een grens stellen. Wat ga je dan zeggen van ja, uh, 4,5 jaar. of in dat geval wordt het 5,5, dan 6, dan 7. Vaak worden dit soort zaken zo vreselijk uh, ingewikkeld uh, gepresenteerd. Daarvoor blijven ze ook uh, jarenlang uh, liggen. Gebeurt er niks. Zijn het allemaal proefballonnetjes? Wij komen met een concreet, concreet uh, voorstel. Waar groot draagvlak voor is, dat blijkt uit uw uitzending. Hmm. Dat blijkt ook uit de uitzending van TNS Nipo. Er is over nagedacht. En wat ik al zeg, vijf jaar is vijf jaar. Maar in excessieve gevallen kunnen er uitzonderingen zijn. nog, nou, even, wat nog, moet e nog, nog meer? E nog even heel kort, want er was een meneer die zei, die, die zei ook al van... ja, ik moet ook nog voor die kinderen betalen zo. Maar dat, dat staat hier verder helemaal los van, he? de, de alimentatie die je voor kinderen betaalt. Ja, kinderalimentatie staat hier echt los van. Want dat zijn twee verschillende ja, zeg maar wetten. Uh, het is wel zo dat er ook... Uh, ik krijg ook klachten over de kinderalimentatie. Uh, met name dan over de berekening uh, van wat betaald moet worden. Dus zeg maar de tarieven... En de, het rekenmodel ja. wat daarbij gehanteerd wordt. Dus ik ga daar wel uh, naar kijken. Ja. Ik ga daar kritisch naar kijken. Maar het staat wel los van uh, waar, waar ik nu mee kom. Duidelijk. Dank dat u meedeed aan stand.nl. Louis Bontes, Tweede Kamerlid voor de PVV. We gaan zien wat dit uh, gaat opleveren. De partneralimentatie moet worden ingeperkt. 72% eens, 28% oneens, bijna 1400 mensen gestemd. We gaan naar Thijs van den Brink voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Die vertelt dat vanavond uh, een nieuwe serie bij Max begint... Dr. Deen heet die. De hoofdrol is voor Monique van der Ven. Zij is zo bij ons te gast. Samen met de echte Dr. Deen van Vlieland. Oh. Verder Mariet Marietta Nollen. Zij is schrijfster en historica van het boek Ik, Beatrix. En we gaan met haar pra praten over de vraag of de koningin inderdaad... misschien morgen bekend gaat maken dat ze aftreedt. Oké. Okay. Nou, we gaan het zien. Luister, uh, en, en we gaan het zo meteen eerst horen. Vanaf twee uur dit is de dag. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag.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 Dit is Radio 1.